In de Randstad staat er file op de A4, Vlaardingen richting Hoogvliet... bij knooppunt Benelux 3 kilometer. A7, Hoorn richting Zaandam. Tussen de afritte Averhoorn en Weidewormer 5. A8, Zaandam richting Amsterdam bij Oostzaan 3. A15, Rotterdam richting Europort, Tussen Hoogvliet en Spijkenisse 4 kilometer. A27, Breda Utrecht bij Lexmond 3. En op de N57, Brouwersdam richting Rotterdam. Tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 4 kilometer. Tot zover de verkeer. Thank <laughs> you.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 Getting on the internet and checking a new hit me get up We give it to the people. Spread it across the country. Can we go back?